hebben altijd ijs ons gezeten en dat is een zandmoortenaar zo gewend. Uh, dus nu bieden jullie daar alsjeblieft gaan zitten. En dat is eigenlijk een, ja, een paar jaar uitstel, uitstel, uitstel. En nu op een gegeven moment is van ja, uh, we doen het gewoon. Ja. Dus uh, als iedereen zo enthousiast is uh, over Luciano's, dan moeten wij daar gewoon instappen. Ja, nou je doet er mij groot plezier mee hoor, want ik ben een enorme ijseter. Uh, ja, gelukkig. <laughs> Tegen het eind van het jaar, als de salons dichtgaan.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 Gaat dat inderdaad in het pand van Geraudi en in het pand van uh, nee. Sanremo Remo gebeuren? Nee, nee, nee, nee, nee, dat was, uh, was te veel van het goede geweest. Nee, het is zo het Sanremo, uh, uh, pand. Nee, het was een keuze. Welke gaat gaat het worden? Nou, allebei de panden zijn, zijn we te kijken. Met Barbara Albas, die is dus degene die het gaat doen.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 Ik heb eigenlijk nog wel een mooie locatie. En dat is uh, ja, de voormalige geldautomaat uh, van die ING uh, in dat, uh, op het uh, Kerkplein. Op het Kerkplein, aha. Ja, en dat is dus geen echte hijslom, maar dat is dus echt gewoon een, een Luciano uitgift. Dat noemen we ja. Luciano XS. De ja. Luciano XS noemen we dat. Ja, dan. in plaats van de XL ja. wordt het de XS. XS, ja, wij gaan downsizen. Nee, want twee grote ijslons Luciano, dat was uh, te veel van het goede geweest. Dus het wordt één grote ijslon uh, in de Scholstraat met uh, ijskoeps en, uh, en uh, de barista café en uh, dat soort dingen. Dus, dus dat wordt echt wel groots uitgepakt. Want ja, want dat is mooie natuurlijk mooie heel mooi he, in dat pand. Ja, dat, dat ja. San Remo had dat ook. Je kon daar heerlijk zitten en ja. een kopje koffie, maar ook een heerlijke koep uh, nuttigen. Ja.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 Zou ik bijna zeggen. Ja dat, dat hopen wij wel. ja, dat hopen wij wel. Niets ten nadele van de ijssalons die er al zijn in Zandvoort. hoor. Laten we dat vooral niet zeggen. Ieder het zijne. Ieder het zijne. Ze hebben allemaal zo hun eigen specialiteiten. Ik, ik weet ook dat de, de ijssalon in de Kerkstraat, die dus van de familie is van Sanremo. Nou, die hebben hun eigen recepten en die recepten blijven ook gewoon geheim.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 Dat oh, is een beetje een, een, een, een, een signature disje van Luciano wat hoort Ja, langs ja precies. Ja, ik vind het. Ja, nou ja, goed. Ik, ik, ik, ik ben een ijsfan. Hè. Ik, ik was echt een sanremo uh, fan Want ik, uh, ik kon niet er langslopen uh, zonder een uh, paar bakjes. Hij wist het ook. Hoef ik niks meer te zeggen als ik binnenkwam. Dan zei hij: Hallo, uh, hoeveel bakjes wil je? Vier of vijf? En dan zei ik, nou doe maar vier deze keer. En dan uh, pakte hij dat keurig in voor me. Dat nam ik mee naar huis en die ging in mijn vriezer. En dan had ik weer. Uh, nou oh ja, een paar dagen zeg maar uh, ijs.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 dat heb je keihard nodig, vitamine C en dat soort dingen. Nou, chocolade is goed voor je. De melk, het is een hoop dingen die wel echt wel goed zijn voor je. Alleen, te, je moet niet te doen. Je moet nee, niet te nee, doen nee, alles je wat te, te voor staat is ijs. fout. Nee, ja, maar toch dat, toch, dat zeg ik, nee, ik tegen mezelf nee, ook. ook altijd. Een ijsje op zijn tijd moet gewoon kunnen. Heerlijk. Moet ook kunnen. ook kunnen. ik is Een tractatie die we ons allemaal kunnen veroorloven. Ja. Uh, het het, het, het, het pakt makkelijk mee.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 Maar er zijn er nu al heel veel die gewoon uh, uh, tot de kerst of zelfs het jaar rond open blijven. Want ja. uh, we, we eten ook zin, dus eten we uh, meer een ijsje. Ja, is dat bij jullie ook zo? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Wij blijven minimaal altijd wel open. Want, uh, en dan, uh, sommige van onze ijslons, als die echt in, in, in, in, ja, in een vergeethoekje zitten, die willen wel januari, februari even de eigen vakantiedagen opmaken.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 Nou ja, toen de tijd moest je inderdaad een Italiaanse naam hebben om dat te doen. Tegenwoordig is ja, je noemt het de of inderdaad de IJsselong-Zandvoort uh, bij wijze van spreken. Maar Luciano komt bij Luc vandaan en de omgekeerde A is van mijn vrouw Angelique. Dus uh, op die manier hebben we ons verbonden tot één naam, wat Luciano is. Kan nooit meer stuk, dus? Nou, nee, nee, nee. nee, nee. <lacht> nee ik dus blauw wat ik zeg. Nee. Luciano is een gevestigde Ja, nee, prachtig. We prachtig. Wereld, wereldwijd zitten.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 Heerlijk. Nou, ik, ik ga je, Luc, bedankt voor je gesprek. Je hebt mij in ieder geval een zeer blij mens gemaakt... met nog meer keuze van dit fantastische ijs in het dorp hier in Zandvoort. En ik ga je heel veel succes wensen en veel, nou ja, het gaat goed komen. Het weer moet een beetje meewerken en inderdaad, zo'n uitgiftepunt... is natuurlijk altijd prima, want ook in de corona kun je dat dan gewoon toch blijven verkopen. Daarom, daarom. Dankjewel voor dit gesprek. Het komt allemaal goed. Komt helemaal goed. Fijn weekend. weekend. Doei, doei. Dag.